Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de Marokkaanse regering. Dat was de grootste betoging sinds het aantreden van de nieuwe regering in januari. De vakbonden hadden de demonstratie georganiseerd. Ze zeggen dat premier Ben Kiare beloofde hervormingen niet doorvoert. De vakbonden eisen hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Doogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld. Marokko komt met de hoge werkloosheid, vooral onder jongeren. De helft van de mensen tussen 15 en 29 jaar zit zonder werk. In Den Haag is een bejaarde vrouw met haar auto het terras van een restaurant opgereden. Een man die op dat terras zat, raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het familierestaurant zaten verschillende mensen toen, het vrouw, toen de vrouw het terras opreed. De vrouw zelf bleef ongedeerd. De politie heeft haar aangehouden en ze wordt nog verhoord. Het weer dan, helder en kans op mist. Overdag veel zon, iets koeler dan gisteren. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, KRO's, nacht van het goede leven.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 Welkom terug bij het laatste uur van deze goede nacht. Ik krijg het een beetje koud, maar volgens mij dat kon de s'nachts de verwarming hier uitzetten, hè? Ja, ik heb het koud. Kou voeten ook. Goed, het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, dit uh, rubriekje bestaat een jaar of drie, bijna. En ik heb er in die drie jaar altijd naar gestreefd om zo goed als nooit twee keer hetzelfde nummer te laten horen. Het was een uh, ja, ongeschreven wet, een heilig streven. Het wordt hoog tijd om met die wet te breken. Want ik heb uh, het archief eens even doorgenomen van, uh, van het hoekje... het muziekhoekje, in deze mooie nacht. En trof daar dingen aan die uh, zich zeker voor herhaling leden. Om te beginnen, dacht ik, Johnny Nash falling in and out of love. Johnny Nash, reggae-artiest... Had uh, aan het einde van de jaren 60, eerste helft jaren 70, een uh, paar hits. Het waren een beetje zoete liedjes. Tears on my pillow en uh, Reggae Night. Een beetje. Ja, beetje niks eigenlijk. Op één nummer na, en dat werd natuurlijk weer geen hit. Hoewel het heel vaak op de radio te horen is geweest begin jaren 70. Het is Falling in and Out of Love. Waarom is het zo leuk? Ik heb het destijds in dit rubriekje laten horen omdat er een fout in zit. Halverwege hoor je alles ineens dubbel. Uh, alsof er twee bandrecorders destijds naast elkaar tegelijk hebben gelopen... met een halve seconde verschil of zoiets. Uh, maar verder, het nummer is compleet plat geproduceerd. Het is een uh, wall of sound. Heel erg gecomprimeerd. Het is, het is de meters slaan na, naar rechts uit en blijven daar het hele nummer hangen. Er zit geen enkele dynamiek meer in. En fantastisch vind ik ook het dameskoortje dat zowat alle zinnen van Johnny nog eens herhaalt. Uh, waardoor uh, uh, het net lijkt alsof ze willen zeggen... het is echt waar wat hij zingt, hoor. Je krijgt er in ieder geval verschrikkelijk veel energie van... van dit nummer, want het begint niet, het wordt gewoon gelanceerd. Of Love. Uh, Verder nu met KGB. Dat was een superband die eigenlijk nooit de superstatus heeft weden te bereiken in de jaren zeventig. KGB bestond uit Ray Kennedy, Mike Bloomfield, een supergitarist uh, en Barry Goldberg. Eén um, nummer wil ik laten horen van KGB en het is Ceylon Sailor. Dat nummer werd geschreven door Ray Kennedy. Um, hij leverde dat af bij... Um, Brian Wilson van de Beach Boys. En de Beach Boys namen dat op, op hun LP Holland. Met een heel uh, keurig net liedje. Eigenlijk anders dan Ray het bedoeld had. Dus toen hij zijn eigen supergroep had... toen dacht hij, ik doe het eens over, maar dan een beetje op mijn manier. En die manier is veel beter dan die van, uh, van Brian Wilson. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is wel zo. Ray heeft ook de tekst een beetje veranderd. G.B., Ceylon, Ceylon, vlug door met uh, een herhaling uit een uh, muziekhoekje van een paar jaar terug waarin ik intro's liet horen. Het mooiste intro ter wereld vind ik heel simpelweg deze Edgar Winter, Free Your Ride. Ride van Edgar Winter. Verder nu met uh, het uh, herhalen van een uh, nummer... wat ik liet horen in uh, een muziekhoekje over drummers. Een naamloze drummer. Ik heb de naam nooit weten te achterhalen. Wie het weet mag het zeggen. Het gaat om de drummer van It's For You van Silla Black. Fantastisch nummer. De drummer bepaalt helemaal de sfeer... omdat hij er continu net achteraan slaat. Waardoor het een soort slepend liedje wordt... It's for you, Silla Black. Silla in haar uh, topjaren. En de producer van het nummer ook in zijn toptijd, namelijk uh, George Martin. Dat is ook heel goed te horen. Het heeft heel erg het Martin-handschrift. Ja, en uh, de schrijvers van het uh, nummer mochten er ook wel wezen. Dat waren Lennon en McCartney. Hello, this is John Lennon van The Beatles. We'd like to play you a song, now that Paul and I have just written, especially for Cilla Black... Beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You. I'd sing song you and Ja, tot en met de laatste klap bepaalt hij de toon, de sfeer... van It's For You, van Silla Black, die uh, naamloze drummer. Nou, ik ga afsluiten uh, met een uh, herhaling uit een aflevering... die ging om hoog en laag. En dan heb ik, over, uh, heb ik het over uh, de vocale kwaliteiten van deze gene. Daar passeerde ook Lee Marvin, de revue. Die kon niet alleen acteren, maar die kon ook fantastisch zingen... Of viel het wel mee. Paint your wagon was te veel uit 1969. En het nummer heet I was born under a wandering sign. We zijn bij dat niet allen. Zeg tot volgende week, fijne dag.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 to heaven tie me to a tree or i'll begin to roam and soon you know where i am. Dat was echt. Dat had ik niet graag willen missen. Heerlijk. Die moet je elk jaar draaien. Lee Marvin was dat. Uh, Lieve Jan, dank Ik wou je alleen nog even op uh, iets wijzen. Uh, Johnny Nash heeft volgens mij één fantastisch nummer gemaakt en dat is Love ain't nothing but a monkey on your back. Ja, het zit hier niet in het systeem. Dan zal ik even gedraaid voor je. We gaan iets anders doen. De Denen- en tv-series. Nou, het is een gelukkig huwelijk. Hè? Eerst hadden we al uh, twee series rond uh, inspecteur Sarah Lund in The Killing. Gewoon hartstikke rijk drama met veel plotlijnen. Uh, veel om over na te denken. Want dicht tegen de maatschappelijke werkelijkheid aanschurkend. Uh, ik wacht met smart op de derde serie. Die is in de maak. Uh, uh, dat is leuk. Maar goed, uh, dan had je de serie The Bridge. Dat is een Deens-Zweedse samenwerking. Lekker spannend, mooi plot, bijzondere karakters. En de volgende hit is de serie Borgen. Nou, Dit keer geen bloed, maar wel politieke moorden. Hè? Over de slangenkuil die de landelijke politiek kennelijk overal in de wereld is. Nou, in die uh, serie Borgende volgen we Brigitte Nijbalk. die vrij plotseling in een machtsvacuum eh, dondert... en de eerste vrouwelijke premier van Denemarken wordt. Ze een vrouw met idealen uit een uh, ja, soort middenpartij... zoiets als D66, denk ik dan... Hè, die uh, langzaam aan haar huwelijk ziet desintegreren... en week wordt van alle compromissen die ze moet sluiten. Ja. En Ze vecht tegen verbittering en cynisme. Fantastisch gespeeld door uh, Sietse Babet Knutsen... Het is een heldere analyse van wat macht met je doet. Hè? Hoe angstvallig moeilijk het is om zuiver te blijven, fatsoenlijk te blijven. En dat allemaal met inzet van uh, hedendaagse hot issues. Hè? De man-vrouw verdeling in bestuur en directies. Uh, Aanschaf dure gevechtsvliegtuigen. Amerikaans misbruik van op Deens grondgebied. Enzovoort, enzovoort. Nou ja, de serie liep even op de werkelijkheid vooruit. Maar ja. Dat kwam weer goed, nu Denemarken inderdaad een vrouwelijke premier heeft. Hè. Nou, Borgen heet de serie dus en uh, het slaat op Christian Bolk. Het grote parlementsgebouw waar het uh, staatsministerie van de premier ook is ondergebracht. Nou, Ik vond het echt een topper. Alleen jammer dat nou de socialisten het zwaar te verduren kregen in die serie. Hè. Heel terecht hoor, want het lijken daar allemaal salonsocialisten. En nu is er dus een tweede serie Borgen op dvd. Brigitte is ondertussen dus echt gescheiden van haar man Philippe, uh, Die hij oh, al snel een nieuwe vrouw heeft. En nu is het de dochter Laura die in de verdrukking komt. Uh, ja, die moeder is toch een te grote workaholic. En Laura krijgt angstaanvallen. Zou dat komen doordat ze bang is haar moeder teleur te stellen? Hoe ver mag ambitie gaan? Nou, dan heb je Caspar, dat is ook een leuke lijn in het verhaal. Dat is uh, Brigids Spindokter. En uh, die heeft een knipperrelatie met een journaliste, de knappe Katrien. En hij heeft ook een geheim verleden. Nou, Het is uh, hartstikke goed hoe de schrijven, de pers en de tv... Alle politieke zaken nog eens uh, verder compliceren. Hè? Ja, het is allemaal net de werkelijkheid. En allerlei ook uh, hier actuele politieke hangijzers passeren weer de revue. Hè? De hervorming van de zorg, de rol van Europa. Aanwezigheid in Afghanistan, oorlog in Afrika. Nou, noem het maar op. Kortom, deze serie gaat echt ergens over. En is tegelijkertijd lekker onderhoudend. Een topper dus. In 2013 uh, gaan ze daar in Denemarken de derde serie maken. Maar daarna is het slus. Even een houdje, Lee Dorsey. Doreen, mee, Fa Solaty. My uncle there was a peasantly. She got a whole lot of rhythm for when she walked. And I can hear music when she talks. Doremi Fa Solati. Forget about the door and think about it. I wonder who can this preacher be. She ain't Mona Lisa as I can see, but I don't care, she looks good to me. Adore me, fine, so like tea. forget about the door and think about me. Adore me, fasol so like I I can learn to love you, yes, sir. I miss I'm crazy, but uh, I get so fine. I uh, tell me, pretty baby how you gonna act. Adore me for a soul I did. Forget about the door and think about me. in think about me yeah. zeg ik geef het stokje over aan hoe heet je ook alweer, Francis? Oh, Adeline. Het is toch DJ Favi Fisherman's Band Certified Soul Seeker of Sound. To the rescue. To the rescue. Ik heb mijn keepje omgedaan en uh, Nico <laughs> achter de knoppen. En, uh, ja. Nou ja, want ik, ik, ik vroeg me eigenlijk af, uh, Adeline, uh, hoe was je nacht? Of hoe, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Ik, ja, ben, ik, ben, ik was van, van vorige nacht uh, op een uh, festival. Oh? Ja, in, in, in Frankrijk, uh, ergens oh. bij Nancy in de buurt. Oké. Okay. Nou, waanzinnig. Ik even uh, nog, ik werd om zeven uur wakker, toen waren ze nog aan het spelen. Hoe bedoel je? De hele nacht door? Ze hebben de hele nacht doorgespeeld. Oh. Niet te geloven. Maar is dat iets waar je vaker naartoe gaat dan? Nou nee, dat is uh, uh, het. Heet de klots. Dat you is eigenlijk van vrienden. Het zijn iets van 200 vrienden, waarvan waar ja. de helft muzikant is, geloof ik. En okay. die uh, organiseren eens per jaar zo'n festival. Dat je ergens bij een boer. Ontzettend oh, leuk. Maar dat betekent dus uh, lang later liederlijk? Mag ik dat? Ja, lang laat liederlijk. Uh, maar gezellig... heerlijke eten en heel oh. veel muziek. En, uh... en, maar is dat niet iets om een keer live uh, te streamen en dan hier een uitzending te doen of zo? Nou, volgens mij <laughs> klinkt het alleen lekker. Als <laughs> je, daar onder het genot van een drankje en een gezelligheidje, ja. een beetje yeah, Vooral als je die Franse-Engels hoort zingen. Ohie? Ja. Nou, ik, ik, wat ik heb gedaan deze week... ik heb uh, eerst de platenberg ja. van vorige week opgeruimd. Ja. En, uh, en toen zit te luisteren naar die podcast van, uh, van Twee keer het Goede Leven. Eén keer op de ja. Dappermarkt en één keer in Laren. Ja. En uh, nou ja, het is heel gek wat er dan met mij gebeurt. Dan word ik een soort driftig en dan ga ik dus mijn platenkast omduwen. Uh, ja. En uh, nou ja, een beetje door, doorheen. Vroeten. En uh, het is een beetje rot voor mijn buurman. Het is een Turkse taxichauffeur. En oh, die slaapt Ja, die slaapt dan in de nou, ja, precies net als wij eigenlijk. Uh, morgenochtend uh, liggen wij te knoren, of eigenlijk zo dadelijk. Maar uh, mijn buurman, uh, misschien luistert hij nu. Uh, ik zeg tegen hem uh, abi, uh, Turkse Abi, uh, hey, sorry. Sorry, man. Sorry. Sorry. Nee, hij is een goede gast. Ja. Uh, maar goed, een goede leven. Laat ik een goede levensselectie maken. En wat mij opviel was dat veel mensen uit jouw vraaggesprekken... die, die, die definiëren goed leven als gezondheid. Een beetje geld hebben. Uh, meer huiselijk geluk, uh, rust, liefde. En voor anderen is het bijvoorbeeld naar Pingpop gaan. Het is Pinkpop nu. Pinksteren, De ja, ja. uh, Cure, vorige week vertelde jij dat jij uh, de <laughs> cure geïnterviewd had in, uh, in heel lang geleden. Ik heb het gevonden. We hebben het gevonden. Ja, ja, ja, ja, ja. Een vriendinnetje van mij heeft gevonden. Theresa heeft uh, het is ja, te dat, zien op, op, uh, op YouTube, ja op 1986. YouTube. En de, de grap is, en daar ben ik dus achter gekomen en nu ga ik echt een bekentenis doen. Um, um, Simone Walraven en Adeline van Lier, daar had ik vroeger dus een crush op. Nee, dit is echt serieus waar. Ik heb dat filmpje gezien. De cure, daar hield ik van. Dat vond ik echt gek. Robert Smith die bleek dus aan de Prozac te zijn. Ik begreep niet waarom hij zo depressief was. Hadden ze dat in... toen al? Nou? Ja. of, of ze het ik... anders geheten hebben? Ja, ja okay. hoe zou het dan? Maar goed, in ieder geval ja. iets chemisch. En, en dan jij en, en, en Simone. Oh my god, hè. dan zit ik nu naast je. <laughs> Kijk, uh, uh, goed de Cure. Uh, ja. dat, voor hun bestond het goede leven volgens mij. Want uh, ze zeggen ook in het filmpje van... zat ik maar in die ballon. Want je ziet een aantal ballonnen zo boven het festivalterrein. Dan ja. zegt hij, oh, was ik maar mee. Maar jij vond het echt een, een beetje een hork of zo, toch? Ja, maar het was toch ook... Heb je dat interviewtje gezien? Ja, dat heb je gezien. Maar ik, ik vond het gewoon een... Echt helemaal niet zo gek interviewtje. Mm, okay, goed. Nou, oké. Nou, ja, goed. Daarna heb je de cult nog. Uh, dat was heel leuk gemonteerd, trouwens. Hè, dat ja. je daarna de cult. Uh, en zij hadden niet zo'n hoge pet op. Nou, goed. Nou, eh, even, nou, misschien, nou, hoe dan ook. Kijk, Marco Borsato die heeft trouwens uh, over goed leven gesproken. Als iemand ja. echt, uh, echt het. He, de, de, de, de, ja, de voorvechter van goed leven is. Die had vroeger natuurlijk een snorretje. Dat was een goede leven. Daarna werd het een witte kabeltrein over het strand. Tegen de wind in Heel moeilijk kijken. En nu heeft hij dus net. Dat heb ik gelezen. Heeft hij een high five award gewonnen. Hij heeft de Martin Luther King prijs ja, gekregen. Nou, ja. dat is toch gewoon ja. gefeliciteerd. Ja. Maar echt weer een heel mooi bruggetje waar, gemaakt. Waar, waarvoor, waarvoor heeft hij het gewonnen? Nou, voor zijn werk voor oh, ja, okay, goed, Het gaat ja. er meer om waar je vandaan komt, heb je niet zelf in de hand. Maar waar je naartoe gaat, wel. Nou, qua goed, goed leven, toch? Om dit iets wat kromme bruggetje te volmaken, heb ik hier dus niet... De meeste dromen zijn bedrog. Maar het origineel van De meeste dromen zijn bedrog. Namelijk van R.V. Villar. En dat heet, hoe kan het ook anders, La vie belle, le monde beau. magicien qui me revient de loin elle, elle n'a pas sa pareille, elle me donne des ailes, des heures à respirer c'est un cadeau du ciel Ja, vind ik ook. Het is, leven is goed. Ja, maar... Je... <lacht> <lacht> nou, het leven is sowieso heel goed. Er zijn even jaren uh, bekend van... Uh, Capri, Savigny... Dat nog? Nee, ik wil het ook niet weten. Je houdt echt niet van Frans? Jawel, jawel, Ik hou heel van Frans, maar niet. Maar dit is niet, dit is toch echt wat origineel, toch? Ja, ik dacht een Italiaans, maar jij hebt het vast uitgezocht. Nou, heb ik uitgezocht. Nee, maar meestal doet inderdaad Marco Besato Riccardo Cotciante erna. Maar in dit geval, goed, RWV-jaar dus. Maar kijk, jij vraagt natuurlijk wel aan andere mensen zo van wat is het goede leven. Maar wat is voor jou nou eigenlijk het goede leven, Adeline? Nou, volgens mij is dat de andere. Oh. Nou ja, goed, ik bedoel, het, is het leven is toch leuk in je eentje. is echt geen reet aan, hoor. Nee? Nee, het, zijn gewoon, het is gewoon je geliefde, je kinderen, je, kind, je ja. vrienden. Dat, is, dat maakt het toch wel... Uh, ja? Ja. Ja, nou ja. Voor mij is het voor een deel ook wel zo. Wat nou, grappig is, dat het volgens mij zit ook heel, in, in hele kleine dingen. Ik kwam net een man tegen op straat toen ik naar het station liep. En uh, die, die vroeg om wat wisselgeld of wat geld. Die had niet zoveel geld en die bleek uit... Algerije en Taurië te komen, is een hele aparte combinatie en uh, die zei van, uh, nou die vroeger sigaretje, daar heb ik even mee staan praten. En dat is, wat dat betreft is het wel weer de ander dat je zeg maar zo'n gesprekje even, dat zo'n zo'n zo zo zo zomeravond of zo, hè, zo ja. Dat wordt dan wat bijzonderder, zeg maar. Ja. Kijk, uh, ik, ik vind het eigenlijk, kijk, de ander vind ik mooi, maar het is lastig te definiëren wat het nou precies is, uh, het goede leven wat ja, je zegt, uh, is het nou liefde, is het uh, familie, is het... Het schijnt trouwens dat uh, um, um, uit onderzoek blijkt, en nou lees ik het even voor... dat je kan spreken van uh, een goed leven als er sprake is van geluk... zelfrealisatie en maatschappelijke integratie. Doet jou dat wat? Ja, dat doet je dus. Haattestjes en toestandjes ja? en open deuren. Maar, maar, maar geluk, zelfrealisatie, bedoel, ja, maar maatschappelijke integratie... Ja, wat moet ik nou met die termen? Ja, weet ik veel. Ik bedoel, als wij in de nacht werken, dan ben je toch... Ga een... maar een plaatje draaien. Ja, vind je? Ja. Maatschappelijk geïntegreerd. Nou, kijk, voor mij is geluk... Nee, maar luister nou even. Wat, wat geluk is voor mij voor een deel... is bijvoorbeeld nou, zo'n gesprekje op straat. De ander. Ja. Uh, of uh, in de auto zitten en uh, in, in Spanje door de bergen rijden... en dan een onbekend bandje horen. Ja. Die zingen over een goed leven. Ja. En dat is garabe de palo. Dat betekent houtsap. En die zingen uh, bonito. Het is goed. Nico ja.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 Zad jij in die auto in de, in de, in de Pyreneeën toen je dit hoorde? Ja, we reden zeg maar van Portugal naar Spanje in de bergen. Het was echt een hele mooie... Het was dus geen Pyreneeën tussen Portugal en Spanje? Nee, geen, nee, geen Pyreneeën, okay. nee, maar goed. we Nevada, echt, nee, nee, whatever. Dat in geval met een berg. En het is warm en het is, je hoorde dit. je hoorde hoorde dit liedje, dit. Ja. En ik dacht echt... Nou, het was eigenlijk een ander liedje, Depende. Ze het het waren nog niet zo heel erg bekend en toen ben ik ze gaan zoeken en toen kwam ik dit tegen. Ja. En nee, dit is eigenlijk een soort lijflied geworden voor mij. Alles is goed. Ja. Niet is dat alles goed is, maar ja. het, is, het is een soort. Dit nummer gaat. Wat wil je? Wat wil je ik doen? wil alleen zeggen dat ze, dat ze mij een beetje Amano Ciao deden, de denken, hun ja. manier van zingen. Nou, ik denk dat, dat, dat, dat, dat heel erg die hippie. Die, de Spanjaarden Die hebben dat heel erg, een soort toch, die hippie cultuur. Ik bedoel. Uh keer in Spanje ook een, een ETA-beweging meegemaakt. Zeg maar een demonstratie. En dan zie je al die Spanjolen met, met dreadlocks. Maar dat is dan heel vriendschappelijk en vredig eigenlijk. Oh ja? dan... Nou, de ETA was natuurlijk nee, niet Nee, dat zo. zeker niet. Maar de mensen die dan... Ik bedoel, hoe ze ermee omgaan. Oh, maar goed. Okay. Het, Ingewikkeld. Hoe dan ook, laten we ons niet over politiek gaan buigen... want dat is niet echt een onderdeel van het nee, goede leven. Nee, maar dit is jouw, uh, een soort lijflied van jou, ja. Bonito. Ja, het, het is goed. De dingen zijn misschien niet altijd even goed, maar je kan... Het, het is wat hij ook zingt. Is het, uh, uh, hij zingt, een vriend belt hem op en zegt... Uh, ik, ik vind het leven zwaar. En hij zegt, joh, kijk om je heen, kijk omhoog. Weet je, Sammy? Ja? Oh, Sammy Kep, Ja, precies. Hoog, Sammy Ketterman. Ja. Um, Sammy um, uh, Goed leven. Het, nou, we hadden het er net over toen we aan het luisteren waren. Ook, van het is eigenlijk heel lastig om te definiëren wat goed leven is. Ja. Toch? Ja. Um, vriendschap? Ja, tuurlijk ook. De ander, zei je net. Ja. Heb jij een ja. vriendengroep? vriendengroep? Misschien wel een hele persoonlijke vraag. Of... Vriendengroep? Nee, dat zijn nee, Ik van. ook niet hoor. Nee, hou niet nee, ik van. Ik vind vriendschappen heel lastig. <laughs> Nico zegt ik ook niet. Oh ja, Nico, ik Facebook, jij hebt een Facebook? Nico heeft, nou, Nico en ik hebben zijn echt vrienden worden van Ik heb, ik heb uh, 2480 vrienden. En hoeveel ken jij nee, daarvan? Hoeveel werkelijk... Nou ja, ik kan niet alle luisteraars kennen. Want het is over voor, voor, voor de luisteraars hoop ik dat ze mijn bevrienden op Facebook. Nou, maar want probeer dan... je niet, niet met iedereen toch een, een soort linkje te maken of een, of een contact Ja, ik of reageer overal op, Ik ja. word helemaal gek. Ja. Maar is dat, is dat dan dat je voelt dat je uit elkaar getrokken wordt? Of dat je je, je aandacht te veel moet verspreiden? Of wat is dat dan? <lacht> nou goed, hoe dan ook. Laten we maar even luisteren wat de opposit zeggen. Want die, die mannen die bestaan uit twee: een yeah. lange en een dunne. Yeah. Uh, lange, dunne en een korte, kleine. Yeah. En die hebben een, een, dubbel, een dubbelplaat gemaakt. En uh, we gaan er heel snel heen. Uh, dit is uh, Twan Big Two, die zingt een lied voor zijn vriend Willy. En het nummer heet Het Goede Leven. Samen waren. Nu ben ik meestal alleen om te lopen, op te baren Mijn vader komt het laren, mijn moeder uit de lozen zijn En tot elkaar het leven gaat verder in, een boer niet zo Want het vroeger was samen, nu is het meer alleen Zo is het ook met een vriendschap, maar geen probleem Zo is het leven, neem maar we worden oude tocht. Hopen spreek ik je niet zoveel, maar in vertaal je nog wat Je bent mijn een mattie, eentje van vroeger nog Eentje waarmee je vroeger gestoond, werd alles de, de koe getocht Nu zijn we big timers, en alles is veranderd Alle mijn chickies en piggies hangen op deze mannen Kom doen een biertje met me en denk erover na, want ik heb zoveel problemen dat ik het leven niet aan kan Ik ben je op en vraag Hoe gaat het meisje, die tories zit in mijn maag Maar rust in die vraag, laat oh, het even verdomme, doen, we doen het samen Wij zijn helemaal niks onder elkaar Nee, het, is was, nou, leuk. het is toch hartstikke goed. Het, is, ja. het gaat over vriendschap. En uh, zoals Bloem ook zei, ja. uh, alles is veel voor wie niet veel verwacht. Ja, ja, ja, ja. Ja, en het is zo jammer, want we, gaan, we hebben echt tijd tekort, hè? Ja, precies. Want nee, we moeten door, maar ja, ja, ja, ja, ja. jij had nog een heel mooi nummer. Maar dat gaat lekker doorschuiven naar volgende week. Oké, okay, zullen we daarmee starten, dan volgende week? Dan starten we daar volgende week. Oké, okay. nou, de good life. Mensen... Uh... Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen, oprichter van de SPAM. Stichting Promotie Achtergrondmuziek zal nu weer eens laten horen... waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Ja, want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En dat ligt bij hem niet altijd midden in het plaatje. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Um, ik vind het weer bijzonder, want normaal dan uh, confronteer je ons met muziek die eigenlijk totaal onbekend is. Maar vandaag heb je hele andere plannen. Ik heb zeker andere plannen, want ik wil het hebben over de Beatles. Echt waar? Dat is een primeur, meneer Eemans. is daar niet alles over gezegd, Rex? Zeker niet, want Rex zou Rex niet zijn als ik niet iets gevonden had in het repertoire van de Beatles. Ik wil namelijk de Beatles van een hele andere kant laten horen vanavond. Nou ja, ik zie in ieder geval dat je een hele stapel authentieke Beatles singles bij je hebt. Zeker weten, uh, dit is op het audio label, dat is in de Nederlandse uitgaven. Er zijn een aantal buitenlandse persingen, hier Parlefoon, IMI. Um, ik heb er een aantal bij me, want ik ben op zoek naar een speciaal stuk... dat wil ik de luisteraars niet onthouden in deze Nacht van het Goede Leven... waaruit eigenlijk blijkt dat de Ringo Starr de boel bij elkaar hield en eigenlijk... De motor van de band was. Dus niks McCartney, Lennon, Harrison? Ik zou zeggen, ik wil ze de man niet te niet doen. Uiteraard niet, want dat zijn goede componisten en zangers tegelijk. Maar ik wil even een hart onder de riem van de heer Starkey uh, steken vanavond. Veel je dat goed? Nou, ga je gang. Ja. We zien dat hij alle foto's van de Beatles is kwijtgeraakt. Ringo. dat nog? Ja, hij had allemaal schoenendozen met foto's en die, die zijn verdwenen. En waar zijn die uh, dozen nu? Ja, dat weet hij dus niet. Zijn die weg? Nee, die zijn weg, joh. No, maar dan, zijn ook, dan kan hij die boeken kopen over zichzelf. Dat is ook... Ja, dat is wel een idee. Wat gaan, we, wat gaan we doen eigenlijk? Ik ga even wat... Ik ga dat ene stukje zoeken van Richard die waar ik echt helemaal een harde plasje van krijg. O, oh, ja. Dat is het niet. Nou, dat geeft niet. We gaan gewoon even zoeken. Even kijken. Je zoekt. Je zoekt een bepaald stukje. Nou, die is het dus kennelijk niet. Ja, ik weet helemaal niet waar je precies ik naar zoekt. Even laten horen de genialiteit van Richard Starkey. Dat was. Het. Nee, ook niet. We oh, zoeken. Singles hebben zich geen crash op. Dat merk je al. Dat ook niet. Ik Ben op zoek naar die ene single waar het allemaal om draait. Ja. Schitterend materiaal natuurlijk allemaal. Nee, is het ook niet. Ook niet, nou. Heeft u nog eventjes... Uh... Ik denk dat de luisteraars dit geduld zou kunnen opbrengen. Nee, dat is het ook niet. Ja, allemaal uh. op die targen, natuurlijk, allemaal Maar ik wil echt, echt even de focus op de drums vandaag. Ja, we zijn natuurlijk... Nee, dat is het ook niet. Moet ik even geduld hebben, lieve mensen, want ik, ik wil even een punt maken. Ja, ik vind het ook wel leuk dat we dit proces nou eens mee kunnen beleven met jou. Zeker, zeker, want normaal... Dus ah, ik schet er allemaal... Oh, nee. Laten even stort even in okay, nu. Ik, ik, ik, ik ben nog bijna, ik ben nou, nog bent, bijna, Jan. Ik hoop het. Even kijken. Ik, ik krijg net een seintje van mevrouw van Lier. Dat, uh, je hebt nog een paar minuten, hè? Ja. Dat, is, dat snap ik maar Nee, dat is het ook niet We zijn er bijna hoor, ik heb het bijna gevonden volgens mij is... Ja Ik geloof dat ik er bijna ben let op let op. let op, let op Let op, let op Dit is het, dit is het Dit is dit is Dit is echt schitterend Daar komt die. Die drum Die wilde ik laten horen was dat was hem? Dat was hem. Vertel, vertel. Ja, dat, dat is schitterend, toch? Moet je luisteren, man. Dat hoor je toch? Dat is gewoon... Dit, dit, dit. Dit. Dat, dat, houdt, dat houdt gewoon die vier gasten bij elkaar. Dat is het, uh, de bron van het succes van de Beatles. Wat Rex, het... tot volgende week. Dankjewel Jan Nemans voor deze tijd. Oké. Okay. Um. Zomer 2011 was het tien jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton en uit het leven stapte. De verhalensite Oneindig Noord-Holland die liet bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Dus verhalen van bekende en onbekende van Herman, en die kan je horen via je smartphone. Dwars door de stad zet je, je camera aan en dan zie je op welke plekken de verhalen te horen zijn. En dan ga je daarheen en dan beluister je ze. Dat is toch helemaal te gek. En nu mag ik u wekelijk zo'n verhaal over Herman hier laten horen en. Vandaag echt een fantastisch verhaal. Ik, heb er, ik moet er nog om lachen als ik aan denk. Muzikante Frederik Specht uh, over haar bewondering voor Herman. En over een ongelukje in de kleedkamer. En een uh, heel mooi postuum duet. En we gaan natuurlijk naar Paradiso, hè. Weteringschans nummer 6 Amsterdam. Collega-muzikant Frederik Specht. De eerste keer dat ik Herman Brood zag... dat was in Theater Lantaarnvenster Venster in Rotterdam. En ik kan me herinneren dat ik met uh, mijn beste vriendin daar naartoe ben gegaan. Ik was toen een jaar of zestien. Ik was nieuwsgierig, want Herman Brood was rock'n'roll... en wij dachten dat we dat ook waren. En uh, wij moesten natuurlijk uitchecken of wij dat goed vonden of niet. Dus we gingen naar het concert en we waren helemaal in de ban, onmiddellijk. En ik kan me herinneren dat ik vooraan stond en dat hij zijn colbert uitdeed. Want hij uh, was al een tijdje op stoom en uh, het bruisde echt, dat concert, kan ik me goed herinneren. En ik stond vooraan en toen gaf hij mij eens een colbert, zodat ik die even kon vasthouden. En ik voelde me toen natuurlijk zo, als een jonge puber, voelde ik me helemaal vereerd. Over Paradiso en Herman. Ja, Paradiso vroeger was natuurlijk een beetje rommelige bende beneden in de kelder. Ik moet zeggen, dat vond ik altijd wel heel erg gezellig, al die hokjes. Ze hebben het heel erg gepimpt momenteel. Maar het heeft nog steeds sfeer. Dat hebben ze best goed gedaan, vind ik. Ja, een goede tent gewoon. En daar heb ik Herman zeker ontmoet. Ik herinner me nog goed, ik, ik ben heel erg goed bevriend met een van de Bombita's. Uh, met allebei eigenlijk. Met Lies Schilp en uh, Inge Bondhond. En die wilden mij altijd die kleedkamer intrekken als ze een concert hadden. Maar ik, ik vind dat altijd moeilijk, want er zaten er oh, van die luizen in de pels... die daar zo graag rondhingen. Dus ik uh, distanceerde me daar toch wel vaak van. En ik kan me heel goed herinneren dat ik een van de allereerste keren... Uh, dat ze maar aan aan het trekken waren van kom nou mee... kom nou even naar de kleedkamer, want daar is het gezellig. En dat ik naar binnen ging, een beetje met de hakken in het zand. En dat ik op een stoel ging zitten... en ineens was de hele kleedkamer dood en doodstil. En iedereen keek naar mij. En ik dacht, wat is dit? Wat is dit voor iets verschrikkelijks? Ik, ik had ontzettend zin om uh, in het niets op te lossen. Maar het bleek dat ik op de spiegel was gaan zitten... Met de cocaïne die op de stoel lag. En dat was wel een heel moeilijk moment. Doodse stilte. En Herman, ik herinner me nog dat Herman. Want volgens mij snoof Herman helemaal niet. Want die was toch meer van andere spullen. Ik weet wel dat hij omkeek. Want hij dacht ook: waarom is het hier nou zo stil? En toen zei hij. Dat wordt komt snuiven. Nou, dus dat duurde even tot iedereen bijgetrokken was. En ik weet nog wel dat ik uh, hurkend boven die spiegel nog mijn kont afgeslagen heb. Zo'n beetje geklopt heb om er nog wat van te redden. Maar uh, ik had wel enorme behoefte aan een paar verdwijnpillen, inderdaad. Ja, hij was altijd uh, van de humor. En eigenlijk, uh, je, je kwam niet gauw in, met hem in, in, een, in een soort diepzinnig gesprek of wat dan ook. Ja, het was meer een beetje gebbetjes en uh, grappen maken. En ik weet ook nog wel dat Herman altijd zei als hij mij zag. Ik geloof dat hij dat wel, wel twintig keer gezegd heeft. Ik hou wel van een beetje concurrentie. Dat zei hij altijd. En dan voelde ik me altijd heel erg vereerd. Als ik aan hem denk en ik zie hem voor me, dan zie ik zijn loensende oog. En dat vond ik altijd prachtig mooi. Maar... En ik vond het een hele knappe man om te zien. Ik was... En ik zie ook toch dat zijn lichaam. Hij had een beetje een romp, vond ik altijd. Een lief... Witte huid, zijn tatoeages. Ja, en een heel sympathieke, waanzinnige sympathieke vent eigenlijk. Dat zie ik voor me. Met een bijzonder mooie, knappe en liefdevolle uitstraling. Als ik nu naar de, het gebouw Paradiso kijk dan, en ik denk aan Herman, dan denk ik toch aan het afscheid van Herman. Toen hij daar in zijn kist opgebaard lag. Of, nou ja, hij was, de kist was niet open, maar. Ik kan me nog goed herinneren dat we daar met z'n allen waren. Dat was toch wel een droevig. En uh, toen was Paradiso ineens weer een kerk. Ivo Severijns die heeft uh, een album met hem opgenomen en heeft daar ook voor geschreven. En er waren heel veel outtakes, dus dingen die er overblijven die uh, niet echt gebruikt zijn. En van een van die uh, creatieve momenten van Herman hebben we eigenlijk met elkaar een nieuw lied van gemaakt. Het respect voor hem en... Dat was heel leuk om te doen, want op een of andere manier leefde het natuurlijk niet. Ik control over Paradise. Ja, ik vind jou jammer dat het afgelopen is, het klinkt te gek, toch? Ah, Frederik Spricht, ah, ze moet weer... I've got the bullets, haar bent vroeger. Ik wil haar weer als rockchick eh, terug. Maar goed, u luisterde dus naar Frederik Spricht... die, eh, die in het broodspoor eh, vertelde over de ons ontvallen Herman. Dat is gemaakt door uh, Hummel en de Boer... in opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. Op hun site kun je ook de verhalen van het hele broodspoor vinden... Hè, en ook downloaden van, naar je smartphone. Volgende week gaan we verder. Nou, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl U kunt ook nog mailen naar hetgoedeleven. Hetkro.nl En uh, volgende week... Dan, oh ja, bevriend me ook op Facebook, dat is, dat is ook handig. Adeline van Lier. Nou, uh, en volgende week hebben we Fris Spul uit Rotterdam. De Kik. Ze zijn helemaal springlevend en zo heet hun nieuwe album ook. Hè, dat eigenlijk vandaag pas officieel uitkomt. En uh, ze klinken lekker in het Nederlands. Terug in de tijd. Een ouderwets geluid opgepoetst. Inclusief een valse start. We gaan het swingend uit. Ja, ja. Nee, nee, zet hem maar aan, want ik heb... KRO. Ook... Oh, wat krijgen we nou? Bye.